De zon nog dat is voor feen, want een beetje zonneschijn dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Oh,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 Ik stroom naar binnen. Wij beginnen zonder gezeur. Vrij van zin en blij van humeur. Goede morgen, het is tijd om de dag te beginnen. Ja, ik en de vrij, ik ben altijd blij plezier. De dag begint te verloren. En ik begin de nacht met een helder af. En ik voel mij als herboren. Dan zegt ongezellig, toen over zag hij. Zing jij maar eerst eens je ochtendrefrein. in ons muzikale prentenboek is een kleine zomeridylle op tekst van Kees Pruis en muziek van mijzelf Het Huisje op de Heij Ik sprak jou dikwijls over trouwen maar dan had jij altijd bezwaar. Jij van een huisje op de heide En dat staat zo niet voor je klaar Lang heb ik gezond, nu heb ik dat In vervulling gaat je schoon droom. Het was een hap uit een salaris blonden Maar wij hebben nu ons eigen al. Ik heb voor jou een huisje op de hei Het is een aardig ding voor ons beiden. Ik heb zojuist de sleutel gehaald En een maand vooruit betaald Ik kom een hand en jij krijgt een kat Welkom met grote letters op de man en als het meeloopt op de godfamilie wij, in ons huisje, op die mooie heide, In het begin zal het wel eens saai zijn, ik ben weg van negen tot vijf. En wat de biefstuk soms eens naam zijn, oh, wees maar niet bang dat ik daarop kijk. En wanneer er later dan ook kloost komt In ons kussenhuisje huisje op de hei Dan mag jij korst van mij een meisje Als je dan maar zorgt voor een boy voor mij Ik heb voor jou een huisje op de hei Het is een aardig ding voor ons bij ik heb zojuist de sleutel gehaald En een maand vooruit betaald Ik koop een hand. en jij krijgt een kat Welkom met grote letters op de mat En als het meeloopt komt er al familie bij In ons huisje op die mooie hei Doododudu, doododudu, doododudu, doododudu. Doododudu, doodudu, doodudu. Ik heb zojuist de sleutel gehaald en een maand vooruit betaald. Ik koop een hond, jij krijgt een kap Welkom. Let ons op de maat En als het meeloopt, komt er gauw familie bij. In ons huisje op de mooie hei. En nu, dames en heren, voordat wij ons muzikale penteboek gaan sluiten, zou ik u willen vragen, tenminste als u er niets op tegen hebt, om nog één keer tot slot met mij het refreintje door te zingen. Een ogenblik. Dus dames en heren, opgepast. Daar gaat hij dan. Ik heb voor jou een huisje op de heide. Dit is een aardig ding voor ons bij. Heb nooit een verhaal. En een maal voor een verhaal. Ik kom van hem. Jij krijgt een kat. Dan komt de grote letters op je mat. En als het meeloopt komt er ook al wie leef In ons huisje op mooie heim. Doe doe doe doe. Goedenavond, heren. We beginnen met een eenvoudig lenigheidsoefeningetje. Rond vooroverbuigen en nu in deze houding verend rondwippen. Probeer de grond maar aan te raken. Ja! Wip, wip, verder dan. Knieën gesprek, hond naar de knieën. Wip, wip, rond aanteken. Goed zo, wip, wip en rust. Beide knieën buigen en de handen aan de grond. Zo. Nu rechtop komen en armen hoog zwaaien... Maak u dus zo lang mogelijk, daarna weer inbuigen. Ja, strek op, buig in, en hoog en aan de grond. Zwaai op en neer, rek uit en terug. Strek uit, buig in, en op en neer. Strek hoog, buig diep, zwaai op en rust. Hierna een looppas op de plaats. Ja, loop twee los, die armen, hup twee, goed zo, hup hup, door, loop loop, en rust. Nu met gestrekte benen, ja, hup, hup, toe, dan, hoger dan, links twee, volhouden heren, hup, twee, drie, en rust. Ziezo. zo, ga nu eens in spreidstand staan, de rechterhand aan de grond, tussen de voeten, de linkerhand wijst naar de zolder, zo. En nu in tempo wisselen, ja, draai en draai en links en rechts, kijk naar de bovenste hand. Draai door, verder door en rust. Komt u rechtop, heren. Plaats de linkervoet voor. Nu met een sprontje been wisselen. Ja. Hup, twee, spront en wissel. Zwaai die armen. Hup, hup, wacht mee die knieën. Losjes dan. Licht en losjes. Hup, twee en rust. Op de rug liggen, op de grond of op uw bed. Ready? Heb het linkerbeen maar gestrekt, hoor. Zo. Hierna de benen wisselen en niet met de hakken aan de grond komen. Ja. Wissel twee. Door ademen. Benen gesprek. Gaat u maar door. zo daar. Mee tellen. En rust. Probeer nog even met uw linkerknie aan uw neus te komen. U mag uw hand om uw knie slaan. Ja. zo. En probeer het nu eens met uw rechterknie. Ja. Rust. Nu met beide knieën, maar dat is lastig hoor. Ja. Bravo. Rust. Nu de ogen dicht. Rustig inademen. Eén. En weer uitademen. Twee. Tot morgen vroeg bij de ochtendgymnastiek. Wel te rusten. Naar vergeten artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè die oude muziek. Oh. Ligt je in je warme bedje, word je door de slaap verkwik. Rinkelt plotseling je bekken, waarvan je dan wakker schrikt. Zet dan met op. We're going to the nieve verdict. We're Je kost geen Je moet altijd maar. Ik laat me scheien, riep en met een harde Het was geld te razen vieren, en opeens toen werd het stil. Want plotseling kwam er wie wat een En een kwartiertje later klonk daar binnen deze mot. Oh, wat zijn we hier gezellig bij elkaar. En we doen maar net alsof er niets is gebeurd. Nu nee, beginnen wij het leed ook aan een ander. Wij zijn dit vrolijk en door ons wordt niet gebreid. Ik was onlangs bij een voetbalmatch, wat ging men daar keer, Omdat de keeper miste, sloeg men hem goed maar neer. En toen de beide elftallen werden algemeen. De groep met elkander en, en Lolly brak er zelfs een been. De ziekenauto plant er stond, een dochter met drankaar. De helft ligt nu in het ziekenhuis en ze zingen met elkaar. Oh wat liggen we hier gezellig bij elkaar. En we doen maar net alsof er niets is gebeurd. Al kunnen we beter blijven, laat gaarne aan een ander. Geen op voetbal, wordt dus daarom niet vervreurd? Het hele leven is maar schijn. Trek u dus van de zorg niet aan en wees geen ijzeren De Terwijl is dus veel te de wind is veel speeltoneel u vordert in dit lied. Kom laat ons vrij door het leven gaan en mij steeds het verdriet. Blijf immer vrolijk en wees in takterijn. Zing liever met me mee tot land, noord dit refrein. Vol wat zitten we hier gezellig bij elkaar en we doen maar net als dat... Nu vergunnen wij het leed ook aan een ander. Wij zijn niet vrolijk en door ons wordt niet gebeurd. Hele goede dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. U hebt kunnen luisteren naar Louis Nouret. Goedemorgen en Het Huisje op de Hein uit 1934. Jim Formeel, Formeel, Maurits Braunberger. Ochendliedjes van Isambre Vrij en Blij. En August de Laatst, we zitten hier gezellig bij elkander. Niet zo van die goede opname, maar ik wil ze toch laten horen. Zoals de volgende van Albert de Boy: Het Zonnetje gaat van ons scheiden. August Late, meisjes van Holland en Bob Scholte. Mijn zwager Toon speelt saxofoon. Duo uh, Bendy en Scholte onder de daken van Parijs. Vergeten artiesten, onvergetelijk. Elke week weer een lust voor het oor. Veel luisterplezier en delen dit programma zodat ze voort kunnen blijven leven. Veel luisterplezier. Niet de pesten lang, want naar huilen roepen tot niet de pesten lang. Luid je van het lokje luid oor, het hier en daar de wereld rond en en wat ik vond, dat vond ik ergens dan. Ik zag leuke meisjes, lang van lijn, in oost en zuid en west. Maar wie hier uit ons Holland vond ik toch nog maar het bed, want de meisjes uit ons Holland zijn zo fijn en ze kunnen voor een man zo zijn. Ja, zo'n vrouwtje doet je goed met haar echt een leuke snoep. Ja, de meisjes uit ons Holland zijn zo fijn. Op politiek gebied niet bang, ze strijdt al wat ze kan. De dames hier zijn laconiek, het laat de meesten kalm. Ze doen alleen aan politiek, wanneer ze van je halen. Want de meisjes uit ons land zijn zo fijn. En Zijn voor de mannen toch gewis het hoogste ideaal. Want de meisjes uit ons Holland zijn zo fijn. En ze kunnen voor een man gewaardig zijn. Ja, zo'n vrouwtje doet je goed met haar echte leuke snoep. Ja, de meisjes uit ons Holland zijn zo fijn. In Spanje eet een vrijer aan het meisje dat hij koopt. Zo van tijd tot tijd een roos. De Nederlandse dames zijn toch met geen rozen tevreden. Die vragen niet naar rozen, maar wel naar je portemonnee. Want de meisjes uit ons Holland zijn zo fijn en ze kunnen voor een man zo waardig zijn. Ja, zo'n vrouwtje, doet je goed met haar echte leuke snoep. Ja, de meisjes uit ons Holland zijn zo fijn. nu dames sport en onder het kiezen denken ze dat het met jou nog niet wat wordt. En het zal niet lang meer duren dat ze ook aan boksen doen. Traaprijk ze met een medaille voor het wereldkampioen. Want de meisjes uit ons Holland zijn zo fijn. Blijken ook op sporten wie wat man te zijn. Roeien, korfbal enzovoort. Is het wat steeds die Ja, de meisjes uit ons Holland zijn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 Gelfantoo. Hij speelt erop met veel talent, maar zijn genie wordt vreselijk miskend. Hoort toch eens aan. met zwager Toon speelt saxofoon, oh -oh -oh -oh -oh, het gaat er merg en been? Soms speelt hij een duet, tezamen met de grammofoon, waar wil hij toch heen? Zijn vingers dansen en springen, ze glijden langs het metaal. Omhoog, omlaag, omhoog, Die lio, die is een ongehoord kabaal. Veel vlugger dan in het begin, haalt hij dan de plaat eindelijk in. Oh, oh, oh, oh doet de deur dan. De buren klagen één voor één, het is mooi geweest, maar ik ga heen. Voor ieder raam verschijnt de huur, want jong en oud heeft reus nog duur. Thank you. Uit Parijs, helemaal van de wijs, alles een soldaat uit de strijd. Bons in mijn hoofd, ben van alles zo. al mijn zel en mijn hart ben ik wijs. Niemand Parijs, in Parijs, in dat Paradijs, dat ligt daar ligt amor nog steeds op de loer. In Parijs, in Parijs, raakt je hart van de wijs, leeft er ieder toe je voor amour, met de Franse slag ga je overstaan, maak je met laag van de nacht en dag. In Parijs, in Parijs, kost een van neeves en als het op is, dan is het fini. Alles is stier, anders juist dan hier. De witstraat, die heet daar uw blanche. No, is dat nee, en een zoen, heet bij zee. de kind, dat spreekt daar vloeiend van. In Parijs, in Parijs, in dat aardparadijs. Daar ligt Amor nog steeds op in Parijs, in Parijs, raak je hart van de wijs. Leef de neder toujours voor amour. Met de Franse slaaf ga je overstaan, maak je met een laag van de nacht en dag. In Parijs, in Parijs, kost nee, de vangst 9 En als het op is, dan is het genie. Frances Lacha genovast, maak je met de lat van de nacht en dag, in Parijs, in Parijs, post op gang neemt en altijd te is dan in het fiet. Dat waren weer een aantal leuke nummers, niet zo'n hele goede opname, maar ja, ik wil dus u toch laten horen. We gaan nu naar George Wowers, ik ben verliefd, of Antoinette uit 1934. John de Mol Senior, ik hou me maar bij je never. Kees Pruis, hou je kop in, maar in de hoogte uit 1930. Willie Derby, de trippeltrap uit 1940, vertaald naar een nummer van uh, Keep Up Mr. Brown van H. Weston. Met dank aan de heer Wilbrink en zijn mooie uh, YouTube kanaal. We gaan dan luisteren naar diezelfde H. Weston en uh, Irene Young. En een Laughing Record uit 1922. 22, sorry. Kees Corbijn en de herinneringen aan 4045. En de afgelopen maandag is Trus Corbijn overleden. We gaan dus luisteren naar de grote Kees Corbijn met herinneringen aan 4045. Dit was Vergeten Artiesten. Graag tot de volgende week. En u weet het: woorden houden op waar muziek begint. En delen dit programma, zodat ze voort kunnen blijven leven. Dank u wel. Van Van aan het met een leuke toek. Ik ben verliefd bon op een planeetje. Steeds Ik zal voor aan kunnen vliegen. Dit is nog net de maan gaan zien omhalen. Ik op van volle het. Wil vooraan alles de zaden. Al is het al in a glass of finance the moment comes up there's a Öfters verlieven, doch eines Tages sieht man dan een. Man kan zijn herz nu einmal verschenken en dan gehört's nu einer allein. Je kan je hart toch eenmaal maar geven, zo so zegt dit lied, maar dit is niet waar. Want laat een meisje je soms wat beleven, enkel zo even, dan doet ze al nou raar. Ze praat dan al direct over trouwen, en voor je het weet is je ja wordt eruit. Geraffineerde wezens die vrouwen, zeg één keer ja en zij is te bruid. Daarom houd ik me maar bij je neven. Het is het meisje waar ik van hou. Mijn kruik zal met geen ander rood chansen. Geeft niets om dansen. Heus die is me trouw. Toch praat of zeurt ze nooit over trouwen. Al grijp ik haar ook honderdmaal vast. Heus van zo'n kruik, daar ga je wat houden. Trouw op haar post en niemand op last. Ze zult ze nooit overtrouwen Al grijp ik haar ook honderdmaal vast Dus van zo'n kruik daar ga je van houden Dan wat haar vast en niemand te laat. In deze tijd narigheid zie je overal Miser op heel de aard, een broer geval Neem mijn raad, maar de baat trek je er niks van aan. Omdat de toestand zo die is niet blijven kan. Want al mag er somtijds stormen en een regen zijn. Na regen komt altijd toch weer de zonneschijn. Kop omhoog, bij alles wat er hier gebeurt. Niet getreurd, het helpt toch niet of je rondzeurt.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 Jongens, doe zet in. Jongens, houd je kop maar in de hoogte. Trek je van de zaken ik aan. Een slechte tijd duurt toch niet eeuwig. Het zal wel weer eens beter gaan. Laat dus de hele boel maar waaien. Denk maar dat de wereld toch blijft draaien. Jongens.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 Hier en daar een dansje voor gemaakt. De mensen mensenhandverschoenen, die zitten soms wat krap. En zo ontstond ze nieuwe dans, die heette Trippeltrap. Knie op, hou me vast, wel, knie neer, laat me los. Dank met mij de trippeltrap, mens dat is geen afflepappen, wat kan ik niet doen, want mijn schoenen zijn te krap, dus knie op knie neer, ik heb geen knie meer van die trippeltrap. U ziet al die trippeltrap gedaan. Knie op, hou me vast, hoewel knie neer, laat me los. Het danst met de mede trippeltrappen. Mijn dat is geen aflepappen, Wat kan ik niet doen, want mijn schoenen zijn te krap. Dus knie op, knie neer, ik heb geen knie meer van die trippeltrap. heeft vreselijk het land, ze krijgt maar een paar kousen met haar stamkaart in de hand, die open zomerschoenen, daar kijk je zo doorheen, en kousen stopt ze nooit, ze danst nu in haar blote teen, knie op, hou me vast, ik knie neer, laat me los, een dan met Trippeltrap, mens, dat is geen appel, pappenval kan ik niet doen want mijn schoenen zijn gekrapt. Dus knie op knie neer, ik heb geen knie meer van die trippeltrap.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 En delen dit programma, zodat ze voort kunnen blijven leven. Dank u wel. Dit is het einde van onze uitzending. We zeggen goodbye en au revoir tot de volgende keer. Dank u.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 Hebben nacht en wel te rusten. Wel nacht. Daar vroeg Haar dagtaak is volbracht. Goeden nacht en wel te rusten. Luisteraars slapen. Niet. De nacht en wel te De straat slaapt De gaat nu sluiten. Wel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 Soon in dreamland I'll be with you Once again, till then, toodaloo, here's kiss for you Before you go, let me take the time to say I love you so And it was a lovely day, tootaloo. Soon the sandman will call on you Nighty-night, sleep tight, toodaloo